Zfm. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 8 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. In Lunteren is een man geëlectrocuteerd in een leegstaand pand. Volgens de politie was hij samen met een andere man op zoek naar koper. Toen hij een draad doorknipte kwam hij onder stroom te staan. De tweede man schoot de hulp, maar raakte daarbij zelf gewond. Hij moest in het ziekenhuis worden opgenomen. De twee wisten kennelijk niet dat de elektriciteit in het pad nog werkte, zei de politie. De twee mannen hadden geen vaste woon- of verblijfplaats. Spanje en Portugal hebben te kampen met extreem slecht weer. Er trekt een storm over de landen met windstoten van 140 km per uur en veel regen. De grootste problemen zijn er in de noordelijke provincies van Spanje aan de Golf van Wiscayen. Op de boulevard van San Sebastian hebben veel restauranteigenaren uit voorzorg hun zaak dichtgetimmerd. De minister van Binnenlandse Zaken heeft de Spanjaarden opgeroepen dit weekende binnen te blijven. En niet de straat op te gaan als dat niet nodig is.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 Welkom terug bij het tweede uur van de Euro Breakdown. Net vier uur geweest op weg naar de nummer 1 van Europa. Het alles op deze vrijdag 26 februari van 2010. De achtste aflevering alweer van de twintigste jaar van de Euro Breakdown. Iedere vrijdag tussen 3 en 5 hoor je hier de 40 beste platen van Europa. Mocht je nou vrijdag niet in de gelegenheid zijn om te luisteren, zaterdag tussen 7 en 9 doen we het nog een keer dunnetjes over. De 40 platen deze week die schuiven natuurlijk alle kant op. 16 daarvan die stijgen een of meerdere plekken. Twee blijven zitten waar ze vorige week ook zaten. 19 die dalen een of meer plaatsen en drie komen helemaal nieuw binnen. Beyoncé met radio na 17 weken moet dan de lijst verlaten. Rihanna met Russian Roulette na 15 ook uit de lijst. En Drake de best hij heeft het na 12 weken houde hij het voor gezien. Robbie Williams met de Morning komt zo meteen nog voorbij. Met 7 plaatsen was die de snelste stijger van deze week. John Mayer hoe zes, zeven plaatsen verliezen en daarmee de snelste dalen. Langs genoteerd dat waren de Black Eyed meet me halfway. 26 februari, even de geschiedenis in. De Bank van Engeland die geeft het eerste bankbiljet van 1 pond uit. Dat was 17,97. 19 en 17, in Utrecht wordt de eerste jaarbeurs geopend. In 1986 is het Evert van Benton die voor de tweede keer op rijden. 11 steden tot win. In een tijd van 6 uur 55. De Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Short van Dam. The stars lean down to kiss you. And I lie awake and miss you. Pour me a heavy dose of atmosphere. Cause all those off safe and soundly. But I'll miss your arms around me.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 2010 al 20 jaar een zee van muziek en een golf van informatie ZFM. was a fairy tale you are the prince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 Prachtige geluiden van Owl City met hun Fennel Twilight op nummer 18. En Taylor Swift met Today was een fairtail op nummer 15. Vierde week dat Taylor Swift met deze plaat in de lijst van Europa staat. En van 19 gaat ze ook omhoog naar nummer 15. Zometeen nog nieuws over Lady Gaga. En ook de, de show tussen, tussen Cheryl Cole en Ashley Cole. Daar, dat tendert uh, ook maar door. Daar gaan we het straks weer even over hebben. Eerst Melanie Fiona, zes weken lang in de lijst van Europa. Vorige week op 15, deze week omhoog naar nummer 13. Met ook weer die prachtige single, It Kills Me. Oh yeah. I've got trouble with my friends, trouble in my life, problems when you don't come home. But when you do, you always start a fight iedereen wel eens heeft. De ene helft die wil eigenlijk daar weg en de andere helft die wil wel blijven. Ja, wat moet je dan? Melanie Fiona maakt er een prachtig nummer over. It kills me op nummer 13 deze week. Tijd voor een stukje showbiz hier bij de Breakdown. Vorige week melden we al over de vermoedelijke scheiding toen nog tussen Ashley en Sherlock Hall. De voetballer Ashley Cole zou er alles voor over hebben om het huwelijk nog te redden. Zangeres en prestatieser Cheryl Cole kondigde dinsdag aan dat ze echt wil scheiden. Na besluit volgt op Ashley buiten buitenechtige uitspattingen. Ashley bestookt zijn vrouw met sms'jes en telefoontjes beweren ingewijden in Dazan. Hij belt er elke 10 minuten en laat zeer emotionele berichten achter, zegt de vriendin van de 26-jarige Cheryl. Die haar telefoon niet opneemt als de 29-jarige voetballer belt. Ashley heeft voor het eerst toegeven dat hij een probleem heeft... Hij wil zijn huwelijk redden en met Cheryl in therapie gaan. Ook wil hij afkicken van zijn seksverslaving. Gaat de vriendin verder. Volgens haar zijn alle berichtjes van uh, Ashley shinloos. En zet Cheryl gewoon de scheiding door. Ashley en Cheryl die, uh, trouwden in 2006. Nog een twee jaar later doken de eerste verhalen over affaires van de Chelsea voetballer alweer op. Ashley berichtte in 2008 aan een uh, vijf maanden durende verhouding uh, te hebben. En dat toen trouwens met de vrouw van een medespeler van hem. Deze maanden doken weer verhalen over Ashley buiten echte uitspattingen op. Zo zou pikante foto's van zichzelf naar het klimmermodel ge-smsd hebben. Zondag maakten twee vrouwen bekend dat ze de afgelopen jaren het bed hebben gedeeld met deze voetballer. Een soap die dus nog lekker lang doorspeelt. En mocht Ashley toch nog naar de, de sekskliniek gaan... kan hij daar dus natuurlijk even babbelen met de Tiger Woods... Dan nog wat nieuws over Lady Gaga, want Lady Gaga doet het ook prima als een Een boer uit Engeland die last heeft van duiven op zijn land is aan het knutselen geslagen toen hij haar outfit zag tijdens de British Awards. Hij en zijn vrouw vonden Lady Gaga er maar eng uitzien en dachten dat de vogels dat ook wel zouden vinden. En wat blijkt? Sinds de pop er staat is er geen duif meer in de buurt geweest. Ze hebben haar vorige week neergezet en de duiven zijn sindsdien weggebleven. Fantastisch toch? Ik ben fan van Gaga's muziek, maar outfits zijn wel wat merkwaardig. Aldus De Boer. Dit is Jamie Cullum. Die heeft ooit een kopie gemaakt van uh, Don't Stop The Music. It's getting late. I'm making my way over to my favorite place. I gotta get my body moving, shake the stress away. Wasn't looking for nobody when you looked my way Possible candidate, yeah Who knew that you be up in here Looking like you do You're making staying over here impossible Baby, I'ma say an art is incredible If you don't have to go, go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 Hand in hand just a chance song. Morning Sun. Gelukkig is hij teruggekomen van zijn eerdere uitspraken. Twee, drie jaar geleden zei hij namelijk: Ik ga nooit meer singles maken. Ik vind het niet leuk meer. Ik ga geen muziek meer maken. Ik wil een nieuwe uitdaging. Maar gelukkig is hij helemaal terug. Robbie Williams met zijn single Morning Sun. Tijd voor een uh, overzichtje op nummer 20. Timberland, vier plaatsen mensen zijn uh, vijfde week. If we ever meet again. Rihanna met Root Boy uh, hoorde als laatste plaats voor het nieuws. Drie weken nu in de lijst van 25 omhoog naar 19. Owl City met de Fennel Twilight. Vijf weken in de lijst, vier plaatsen omhoog naar nummer 18. Nummer 17 is voor Jason Derulo, What Did You Say? Elf weken in de lijst van 12, zakt hij naar 17. Meneer getreurd hij is dus terug met uh, In My Head. Komt hij deze week namelijk nieuw binnen in de lijst op nummer 31. Mary J. Blight, I Am. Zeven weken in de lijst, zakt van 14, Alweer weer naar 16. Taylor Swift, today was a fair tale, 4 weken in de lijst, van 19 omhoog naar nummer 15. Jerry Cole, die we dus ook even hadden in het shownieuws, fight for this love. Nou, ja, of ze dat nog doet, ik geloof er niks in. 13 weken in de lijst, zakken van 10 naar 14. Melanie Fiona het kills me, 6 weken in de lijst, van 15 zak ze naar 13. Vorige week op 13, deze week op 12. Jamie Collum don't stop the music. In zijn vijfde week gaat hij dus nog een plekje omhoog. 7 plaatsen en daarmee het meeste van allemaal. Robbie Williams, The Morning Sun. Zeven plaatsen omhoog dus. Van uh, 18 naar nummer 17. Dat was in zijn vierde week. Timbaland Nelly Vettano en So Shy. The Morning After Dark staat alweer 11 weken in de lijst. Vorige week nog op 4. Deze week zakken ze aardig naar beneden naar nummer 10. Vorige week op 5. Edward Maya, This Is My Life. Maar in zijn zesde week zakt hij nog verder naar beneden. Dan komt hij terecht op nummer 9. En nummer 8 is er dan... Uh... Voor de dame die vorige week nog op elf 11 stond. En na zesde week drie plaatsen omhoog had. Carol Elmer had een night like this. this. De dame die bekend werd met de single Back It Up natuurlijk. Dit was haar nieuwe weer. A Night Like This. Maar ik wou eigenlijk dat... ZFM ja. Westkust weerbericht. Daar zat ik op te wachten. Het Westkust weerbericht. Het is vandaag overwegend bewolkt en er vallen enkele buien. De wind wijdt uit het zuiden en later iets meer uit het zuidwesten en neemt geleidelijk toe naar vrij krachtig. De temperatuur stijgt naar maximaal 9 graden. Vanavond en de komende nacht hebben we dan de afwisseling van wolkenvelden en flinke opklaringen. Het blijft in onze regio na alle waarschijnlijkheid droog en wij daardoor een stevige zuidwestelijke wind. De temperatuur daalt naar ongeveer 4 graden boven het vriespunt. Morgen is het weer de meeste tijd bewolkt en er valt af en toe wat regen naar beneden. De zuidwestelijke wind neemt langzaam in kracht af en de temperatuur stijgt naar een lokale 8 graden. Zaterdagavond en zondagnacht is het dan overwegend bewolkt en in de loop van de nacht neemt de kans op regen weer toe. De wind draait naar oost en neemt langzaam weer in kracht toe. De temperatuur daalt naar ongeveer 3 graden. Zondag is het de gehele dag bewolkt en er valt daardoor ook geruime tijd wat regen. Er kan zondag met gemak meer dan 10 mm aan water naar beneden komen. Het is niet al te druk in onze regio. Het is druk op de A9, dat is Amstelveen richting Alkmaar, tussen Bathoeverdorp en Knoopend Velsen. Daar staat op dit moment 6 kilometer. En op de Ring van Amsterdam, de Nieuwe meer richting Koenplein. Tussen Osdorp en het knooppunt Koenplein. Daar staat op dit moment 5 kilometer aan auto's achter elkaar. 走 was there All his stuff.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 Samen met Beyoncé Telephone. Tien weken lang weer in de lijst van Europa. Vorige week nog in de top drie op nummer drie. Deze week zakken ze twee plaatsen naar de vijfde plek. Daarvoor die nog de single van Robbie Williams. You Know Me, acht weken lang alweer in de lijst van 7 omhoog naar 6. En op nummer 7 Madonna met Revolver. Ook acht weken in de lijst, vorige week nog op 9. Deze week dus omhoog naar nummer 7. Dit is de nummer 4 die is in handen van Alicia Keys. Acht weken lang weer in de lijst met Try Sleeping With A Broken Heart. Vorige week nog op 6 en deze week dus twee plekken verder omhoog naar nummer 4. We zijn op weg naar de nummer 1 van Europa. En wie dat is, dat hoor je over een kleine 10 minuten... in all of my life. Fuck. In de lijst van Europa. Alexander Burke met de Bad Boys. Morgen tussen 2 en 5 zitten ze er weer de Bad Boys. Dan met Zandvoort op zaterdag. Vorige week stond ze trouwens op 8 Alexander Burke met Bad Boys. Deze week doet ze het stuk beter. Ze komt de top 3 in en wel op uh, nummer 3. In het begin van het duur zei eigenlijk het al, ik heb deze week twee zittenblijvers. En om de een of andere reden zijn het allebei de bovenste twee van Europa. Eén daarvan is uh, dus de nummer twee van vorige week. Af in de lijst 3 en up. They can say a I'ma rock this shit like fashion, as in going to the say stop Hold in me. my... Lijst Van Europa, Rihanna. En volgens de Europeanen is dit haar beste single, Hard. Af de in de lijst blijft zitten op nummer 2. Ook de nummer 1 blijft zitten waar die vorige week ook zat. wel, Ias gaat in de replay. I'm on rewind, like the deck in my rover. On my mind, shot it fine, meditator like yoga. So damn no deny, make me wanna console. Hey baby, be my radio, hear you everywhere I go. Music in my head, know your melody in every note. Girl, you're incredible, make yourself available. Nah nah nah nah, that tune so exceptional. Sexy, like a piano, give me my hands if you're ready. We can make plans, get body stand if you let me. Girl, I'm a fan, chasing my thoughts like catch me. I